Dit is Radio 1, Max. Roger, seven, four, seven, is ready for Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom bij Nachtvluchten van zaterdag 12 november 2011. Was het gisteren 11-11-11, vandaag is het dus 12-11-11, de 316e dag van het jaar... Maar misschien verkeert u nog op de 11e van de 11e. Dat is per slot van rekening een rare dag. Hoe dan ook, nog 49 dagen. Dan zit 2011 erop. Voordat ik u vertel wat we in het eerste uur van nachtvluchten... alias vlucht in het verleden al gaan doen... een overzicht van 12 november in Wezen en Tijd... Op 12 november 1812 trok het leger van Napoleon zich terug uit Moskou. En op 12 november 1942 nam het Britse achtste leger onder generaal Montgomery... de, pla de plaats Tobruk in, in het oosten van Libië. Op 12 november 1937 viel Shanghai in handen van de Japanners. Op 12 november 1923 werd Adolf Hitler gearresteerd na zijn mislukte Putsch een paar dagen eerder. Op 12 november 1918 riep de socialistische leider Pieter Jelles Troelstra op tot revolutie. Maar hij wist niemand in beweging te krijgen en op dezelfde dag werd Oostenrijk een republiek. In dit uur speelt 12 november een belangrijke rol. Want vandaag is het 171 jaar geleden dat in Parijs de Franse beeldhouwer van het impressionisme Auguste Rodin werd geboren. In 1840 was dat dus. Naast ontelbare sculpturen maakte hij vlugge schetsen, tekeningen en aquarellen. Hij overleed op 17 november 1917. Ruim 64 jaar geleden maakte de NCV een schoolhoorspel over leven en werk van Rodin. En daarvoor gaan we terug naar januari 1957. Onder leiding van Wim Pau werkten er talloze acteurs aan mee. Sommigen onder u zullen wellicht nog hun stemmen uit dit verre verleden herkennen. Luistert u naar een radioportret van Auguste Rodin. In Parijs, in een drukke buurt woont Auguste Rodin, die op de broederschool is. Hij heeft het er best naar zijn zin, maar hij krijgt dikwijls iets te horen over zijn tekengewoonte. Geen papier kan hij met rust laten. En onder de les verschijnt de onderwijzer als vanzelf op het witte vel dat voor Auguste ligt. En dat geeft herhaaldelijk standjes en strafwerk. Een paar keer is vader al gewaarschuwd dat Auguste zijn leven moet beteren. Maar het heeft niet veel geholpen. Het eerste lesuur van de middag is juist verstreken... en we vinden Auguste, te midden van zijn klasgenoten... even voor de leraar vertrekt. Steelt alsjeblieft. Even allemaal aandacht. Voor de volgende keer maken jullie dus thema 73... en je leert uit je boek bladzijde 14 tot en met 16. Begrepen? Ja. Iemand nog iets te vragen? Niemand? Dan ga ik maar vast. En jullie wachten rustig op broeder Anselmus. Jammer. Oh. <kluis> <kluis> tot zesde? Nou ja, is... <kluis> het doen, dus nee, ja. Zeg, zeg ook, Wat had jij vanmorgen? Eh, uh, wat bedoel je? Nou, die vier. Waarvoor was dat? Oh. Oh, niks. Omdat ik geknoeid had in mijn boek, natuurlijk. Had je Anselmus getekend? Uh, ja. En Marie vond dat hij sprekend leek. De teken hem eens op het bord, August. nou, nee, dat durft u niet. Oh niet? Geef op, dat krijt. Zo. Dat is Zijn baard wat langer, August. Ja, ja, wacht maar. Komt wel. Ja, ja, zo ja. <laughs> hij wordt goed, August, oh, nou sprekend. Oh, zien oh, ze. Pas op jongens, daar komt hij aan. Oh. Ik hoef niet te vragen wie dat gedaan heeft. Dat is jouw werk. Niet wel, Auguste Rodin? Kom maar hier, waarde vriend. Heb jij dat weer op je geweten? Jawel, broeder Anselmus. Dan pak je je boekentas maar en verdwijn naar huis. Je kunt je ouders vertellen dat je mijn er niet meer mag bijwonen... voordat ik je vader gesproken heb over je gedrag. Verdwijn. En daar gaat Auguste. Hij meende het niet kwaad. En toch... Ach, het was geen gemakkelijke boodschap die hij thuis moest brengen. En vader en moeder waren erg bedroefd. Vader Roudin is inspecteur van politie. Hij houdt van orde en netheid. Maria is op school bij de zusters. Over haar komen nooit klachten. Maar die Auguste... Geen wonder dat vader Roudin lang en breed met broeder Anselmus gaat praten. Ja, u begrijpt, meneer Rodin, dat ik zoiets niet kan toestaan. Volkomen begrijpelijk, broeder Anselmes. En ik heb de jongen er ernstig op gewezen... dat zoiets niet mag voorkomen en dat hij zijn excuses dient te maken. Maar nog iets anders, broeder. Mijn vrouw en ik hebben al zo lang plannen gehad... om Auguste op de school van zijn oom in Beauvais te doen. Mm -hmm. We zouden zo graag willen dat hij opgeleid werd voor de handel. Wat denkt u van dit plan? Tja, kijk eens, meneer Rodin. Wij zouden, trots als een rare streken, August niet graag als leerling missen. Want hij heeft ook zijn goede kanten. Maar, tja, misschien dat een andere omgeving gunstig werken zal. U kunt het natuurlijk proberen. Ja. Nou, ik zal er nog eens ernstig met mevrouw over praten. En mochten we tot een besluit komen, dan kom ik u dat persoonlijk nog mededelen, hoor. Graag, meneer Rodin. Graag. Ik hoor er nog wel van u. Zeker, broeder Anselmes. Groet u de andere broeders van mij? Ja. Zo is er dan over het lot van Auguste beslist. Vader en moeder schrijven aan oom Alexander en hij gaat naar boven. En ging het daar beter? Wel, nee. Want ook daar gaat het hart van Auguste uit naar andere dingen... dan de handel waarvoor hij bestemd is. Ook als oom Alexander hem vraagt of hij geen zin heeft om onderwijzer te worden. Ja, maar dat, dat is toch een prachtig vak, Auguste. Ja, maar als je een vak kiest, dan moet je er toch zin in hebben, wat, om? Wat wil je dan, mijn jongen? Je vader heeft me er al een paar maal naar gevraagd, en ja, de een of andere keer moet ik hem toch eens antwoorden. Ik wil zo graag tekenen om. He? Te, te tekenen, kunstenaar worden dus. Ach, dat zou wat. Armoede en honger, dan. Nee, nee, nee, nee dan komt er niks van je terecht. Dan waarom zegt u dat toch altijd om? Er zijn toch ook wel kunstenaars geweest die niet arm waren. Moet je nou altijd veel geld verdienen om ongelukkig om, om te zijn? Uh, je vader en moeder Augusti... Die, die zouden jou zo graag in een, in een goede en een eerbare betrekking zien. Bedenk toch, mijn jongen, dat zij zich veel opofferingen geven om jou te laten leren. En tekenen, tekenen, dat, dat heeft geen bestaan. Maar ik wil het zo graag, Om ik, ik wil het zo graag... In Parijs is een goede tekenschool. En, en als vader en moeder me daar maar heen stuurde... dan, dan zal ik heus mijn best doen. Ja, goed, goed dan. Ik, ik zal ze schrijven, August, Maar het, het gaat me aan mijn hart. Ja, ja, Wilt u een goed woordje voor me doen, om? Zuchtend schreef om Alexander een brief. En daarin stond... August is stil en teruggetrokken van aard. Hij is hier nu al twee jaar en veel is hij niet veranderd. Nog altijd zit hij als hij even kan te tekenen. En ik moet eerlijk bekennen dat hij dat heel aardig doet. Onze gesprekken komen altijd op hetzelfde neer. Ik wil zo graag tekenen, oom, zo zegt hij altijd. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik kan moeilijk aannemen... dat er een onderwijzer, ambtenaar of boekhouder uit jullie zoon groeien zal. En als vader en moeder dit lezen... besluiten ze tenslotte, na lang overleg, om August zijn kans te geven. Als hij 14 jaar is, vinden we hem dan ook weer terug in Parijs. In de kleine school, zoals men die noemt. De opleidingsschool voor modelleurs, goudsmeden en dergelijke vakken. We gaan er eens binnen. Meneer Voor, kom eens kijken of het zo in orde is. Is dit goed gemodelleerd? Goed zo, mijn jongen, goed zo. Ja, je moet alleen nog wat weggehaald. Zo, en dan deze groeven, die kunnen nog wat dieper, August. Kijk, zo. Dat geeft een beter effect. Ja. Een bloem en een blad moeten leven, August. Zal ik nog eens opnieuw beginnen, meneer Voor? Misschien krijg ik dit model dan helemaal naar mijn zin. Ja, dat is het beste wat je doen kunt, ja. Proberen en studeren. Altijd maar weer en onvermoeid. Ik geloof zeker dat jij eenmaal wat bereiken zult in de modelleerkunst. Vader en moeder zijn nou wel tevreden over me. Ach, gelukkig maar. Hoe lang ben je nou al hier, August? Let's kijken. Ik denk alweer langer dan twee jaar. jongen, wat vliegt de tijd, hè? Ja. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat je hier kwam. Ik weet nog goed dat ik dacht... moet dat joch nou beeldhouwer worden of modelleur?" Nou, en uh, ik weet nog dat vader zei... het is je laatste kans, August. Als het je ernst is... Laat dan zien wat je kunt. Nou, gelukkig voelen ze zich niet teleurgesteld, August. Nee. Je vader keek heel gelukkig toen ik onlangs met hem sprak en je werk prees. Ik vind het heerlijk, meneer Voor, om te boetseren en te modelleren. Maar ik zou nog veel meer willen leren. Wat moeten die leerlingen van de school voor schone kunsten gelukkig zijn? Te mogen boetseren en modelleren onder leiding van beroemde mannen... en, en, en dan te mogen beeldhouwen naar model... Zou ik dat kunnen bereiken, meneer Voor? Waar een wil is, is een weg, August. Ja, ik geloof dat ik het zou kunnen, meneer Voor. Denkt u dat de directeur me toestemming zou willen geven om toelatingsexamen te doen voor de School voor Schone Kunsten? Werk maar, studeer maar, August. Laat je hart spreken als je werkt en boetseer je bloemen zo dat een ander ze zou willen zien bloeien. Ja? Ja, wat je plannen betreft om naar de school voor schone kunsten te gaan. We zullen zien, we zullen zien. August mag zich inderdaad laten inschrijven... voor het toelatingsexamen van de school voor schone kunsten. De academie, zouden wij zeggen. Hij moet een proefstuk maken. Hij spant zich geweldig in. En hij verwacht zeker te zullen worden aangenomen. Maar dat wordt hij niet. Meneer Voor spreekt er moed in. Hij zegt dat het bijna nooit gebeurt dat iemand direct slaagt. En dan probeert Auguste voor de tweede maal om het examen te doen. Maar hij wordt weer afgewezen. Toch zeggen zijn leermeesters... laat de moed niet zakken, Auguste. Driemaal is scheepsrecht. Vooruit, waag nog een kans. Maar zelfs de derde keer is het mis. En dan is zijn moed volkomen verdwenen. Hij wil wegvluchten uit deze wereld. En Auguste Rodin klopt ontmoedigd en teleurgesteld aan de kloosterpoort om monnik te worden. Zijn verdriet is bitter en groot. Voelde hij dan zo slecht tegen zijn verlies? Och nee, maar in diezelfde tijd stierf zijn zuster Marie van wie hij veel hield. En dat verlies breekt zijn laatste wilskracht. Maar toch, binnen de kloostermuren vindt hij ook de rust niet. Machteloos liggen zijn vroeger zo gretig knedende handen. En na een proeftijd van een half jaar gaat hij de kloosterpoort weer uit. Want in het klooster heeft men begrepen dat men Auguste geen belofte mag afdwingen. Integendeel, men helpt hem aan een atelier. En als Auguste Rodin 24 jaar is, kan hij zijn grote taak als beeldhouwer beginnen. We gaan nu zijn atelier eens binnen. Kom binnen, Bibi. Wat u hier zei, meester Rodin... Jawel, Bibi. Hier moet je zijn. Ik wil je kopboetseren, Bibi. Daarom heb ik je laten komen. Mijn kopboetseren. Je zou de oude Bibi nog heidel maken. Er is niet veel bijzonders om mijn kop te zien. Meester Rodin. Kinderen. Die gaan ervoor op de loop. En grote mensen draaien hun hoofd om. Als ze Bibi zien. Ach ja... Wat kan je anders verwachten bij zo'n straat zweven? Maar ik vind hem mooi, Bibi. Je haren zijn grijs en je gezicht zit vol groeven. Je moet wel veel verdriet gehad hebben, Bibi. Is het niet? Ja, ja, verdriet, meester. Verdriet dat heb ik gehad. Meer dan me lief is. Honger, kou en pijn. En nog veel meer. Kijk me eens aan, Bibi. Ja, zo. Recht in mijn gezicht. Honger en kou en pijn en verdriet. Dat alles staat op je gezicht gekerft, Bibi. Ja, nu weet ik hoe ik beginnen moet. Over een uurtje is je kop klaar, Bibi. En dan moet je nog één keer komen, dan kan ik het werk afmaken. Laten we afspreken morgen, dezelfde tijd, is dat goed? Ja, is mij goed, meester Godin. Als je maar betaalt. Bibi kan dan weer een beetje meer drinken. En dat geeft warmte. En doet me de ellende vergeten. Tot morgen, meester Godin. Tot morgen. Dat nu is het bestaan waarnaar Auguste als jongen zo heeft verlangd. Boetseren en tekenen. Uitbeelden wat er in het hart van de mensen leeft en voelt. In het atelier van Rodin komen de modellen en hij werkt. En als hij niet boetseert, dan zwerft hij langs de beelden in het Louvre... het prachtige Parijse museum. Elk jaar wordt er in Parijs een grote tentoonstelling gehouden. En Rodin besluit ook eens een kans te wagen. De kop van Bibi zendt hij in. Een jury moet beoordelen of die kan worden tentoongesteld. Zal hij succes hebben? Maar alweer komt er tegenslag, want zijn werk wordt geweigerd. En dan ontvlucht hij Parijs. Hij werkt in Brussel en maakt een reis naar Italië. Italië, het land van het marmer, het land van Michelangelo. Rodin geniet. En hij gaat nadenken. Wat heb ik me toch druk gemaakt om op de school voor schone kunsten te komen, zo denkt hij. En wat heb ik verlangd om mijn werk te kunnen tentoonstellen? En waarom? Roem en eer zijn niet het hoogste wat een kunstenaar moet najagen. Zo leest hij in een boek over Rembrandt. Zo is het, zegt hij. En hij werkt met grote toewijding. Hij schept een beeld dat past bij de geschiedenis van Genesis 1. Een beeld van Adam, de eerste mens. Een echo van het goddelijk scheppen moet het zijn, zo redeneert Rodin. En als na maanden dit beeld gereed is... wil hij toch weer pogen het ten toon te stellen. En het resultaat is gunstig. Is Rodin u blij? Ja, natuurlijk. Maar over blijdschap bij deze kunstenaar valt altijd een schaduw. Luister maar hoe men zijn werk beoordeelt. Het is haast te werkelijk, meneer Dumoulin. Te echt. Wie is de maker van dit werk... Zieven je even kijken. een zekere Rodin staat hier vermeld. Juist, Rodin, Rodin. Gelooft u dat dit echt is? Bedankt, mijn ogen bedriegen me toch niet. Als u het mij vraagt, meneer Dumoulin, hebben we hier te doen met een geraffineerde vervalsing. Ja, ik zie ook wel dat er iets aan hapert, maar het recht is me nog niet duidelijk. Niet duidelijk? Elke eenvoudige modelleur ziet toch zeker kans om een afgietsel te maken... van een of ander voorwerp, nietwaar? Maar nu, dit is geen schepping van een beeldhouwer... maar een, een afgietsel van een of ander mens. Ja, ja. Wie is die, die, die Rodin, eigenlijk? Ik heb nooit eerder van hem gehoord. Rodin? Rodin? Nee. En zijn voornaam is Auguste, staat er hm? in de catalogus. Auguste Rodin. Nee, mij onbekend. Ach, die jury heeft zich laten nemen wat ik u zeg, meneer Brumoulin. Het is een afgietsel, bedrog. En Rodin zelf? Hij schrikt dat hij geroepen wordt zich te verantwoorden. Hij schrikt nog meer als in de krant op alle bladzijden zijn naam vermeld wordt. Hij wordt ondervraagd. De mensen lopen te hoop voor het beeld van Adam. En dan komt het oordeel in deze vreemde zaak. Dit beeld is geen vervalsing, maar volkomen echt, zo luidt de uitspraak. ere wie ere toekomt. Zelfs de Franse regering bemoeit zich ermee. Het Adamsbeeld wordt in brons gegoten en aangekocht door de regering. Maar eigenlijk, ik heb nooit eerder van hem gehoord. Rodin? Rodin? Nee. En zijn voornaam is Auguste, staat er in de catalogus. Auguste Rodin.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 Meneer Rodin, namens het gemeentebestuur van de stad Calais... kom ik bij u met, met een vriendelijk verzoek. Gaat u zitten, meneer de burgemeester. Ik dank u. En Vertel me wat u op het hart hebt. Ja, de stad Calais gaarne een van de meest belangrijke gebeurtenissen... uit haar geschiedenis door u zien uitgebeeld, meneer Rodin. U kent waarschijnlijk wel de historie van het beleg van Calais... door koning Eduard III van Engeland... Niet waar. Goed, dan weet u ook van de uithongering van onze stad... en van de voorwaarden die de Engelse koning stelde... indien wij wilden dat Calais gespaard zou worden. Ik zou graag de bijzonderheden nog eens horen, edelachtbare. Goed, kijk. Zes van onze rijkste burgers moesten, zo verhaalt de geschiedenis... zich bij de koning melden en hem de sleutels van de stadspoort aanbieden. Daarna moesten ze zich naar geesteling overgeven om te worden opgehangen. Op die voorwaarde alleen zou er genade zijn voor de stad. Tja, een vreselijk drama, meester Oda... heeft zich in vroeger tijd afgespeeld binnen de muren van onze stad Calais. Een drama dat wij, burgers, ons nog dagelijks voor de geest willen halen. En daarom komen we nu tot u met de vraag... Wilt u deze geschiedenis voor ons uitbeelden? Dat is geen gemakkelijke opgave, burgemeester. Ik ken uw stad en ook iets van haar historie. Ze is niet alleen dramatisch, hetgeen een bijzondere instelling vraagt... maar ook zal ik mij moeten verdiepen in de tijd waarin dit alles zich afspeelde. Ik zal bovendien in gedachten een dier burgers van Calais moeten worden... Ik zal me als het ware moeten indenken wat het is om vrouw en kind te moeten verlaten, om gegeesteld en gehangen te worden. In mijn geest zie ik ze gaan. Zes mannen die de dood tegemoet schrijden. Zes mannen. Zes helden die zich offerden om hun stad die ze lief hadden te redden voor verwoesting en ondergang. Hun gedachten, hun herinneringen. Hun angst, hun bereidwilligheid om te sterven voor anderen. Dat alles zal uitgebeeld moeten worden... om deze droeve historie te doen herleven in het hart van de mens van deze tijd. Meneer de burgemeester, ik aanvaard gaarne uw opdracht. Levende mensen die de dood tegemoet treden. Geen romantiek, maar werkelijkheid. Burgers van Calais... Ja, Rodin leeft zich deze geschiedenis volkomen in. Hij leidt de gedachten mee. Hij ondergaat de belegering. Hij krimpt ineen bij het denkbeeld zich te moeten overgeven aan de vijand. En zo ontstaat de beroemde beeldengroep van Rodin... genaamd de Burgers van Calais. Heb je het plaatje voor je? Je aandacht valt direct op de middengestalte. Vrij van angst schrijdt hij voort. Zijn ogen staren. Hij denkt. Uitgehongerd gaat hij voort en dwingt als het ware de ander hem te volgen. Ze hebben zich vrijwillig aangemeld om te sterven en die belofte moet gehouden worden. De burger die naast hem loopt draagt de sleutel. Straks zal hij die aan de vrede Engelse vorst moeten aanbieden. Een ander heeft de hand geheven. Bij de laatste van de beeldengroep hangen de armen in machteloze overgaven omlaag. Het zijn oude mannen en jonge mannen. Ze staan los van elkaar, maar toch vormen ze één stoet. Het is een monument waarin al het leed... en al de opoffering van deze zes burgers is uitgebeeld. Rodin is de maker van dit machtige kunstwerk... Rodin, die een gestalte zo kan uitbeelden... dat het eenmaal gebeurde dat iemand naar een beeldhouwwerk van hem toeliep... om te voelen of het lichaam warm was. Rodin leeft en werkt onvermoeid. En als hij spreekt, dan is het over zijn werk... dat de liefde heeft van zijn hart. Hoor wat hij in de eenzaamheid van zijn atelier... tegen een denkbeeldige vriend pratend zegt. Mijn beste Paul... De kunst is dood. Men vraagt niet meer naar dromen en gedachten. En dat moet anders worden. Daarom vind ik het zo heerlijk om hier, vanuit Meudon... in de verte Parijs te zien liggen. Ik zou Parijs niet kunnen missen. Want in Parijs is het bruisende leven van elke dag. En dat wilde, bewegelijke leven wil ik juist uitbeelden in mijn werk. Maar deze prachtige natuur van Meudon heb ik toch ook nodig. Ik moet kunnen wegdromen. De beelden die je hier in de tuin ziet... Ach, daar denken de mensen wel eens van dat ze daar staan om mijn tuin mooier te maken. Maar mensen die zo denken hebben geen juist gevoel voor schoonheid. Mijn tuin is er alleen maar om het beeld volmaakter te doen zijn. Bloemen. Bomen en planten, mijn beste Paul, die spreken tot mij. Ze vertellen me dat, dat ze mijn vrienden zijn. En, en daarom zijn ze hier om de beelden mooier en beter en echt te maken. Kun je me begrijpen, Paul? Ik lach om de mensen die mijn beeld van de schrijver Balzac hebben afgekeurd. Het was niet mooi genoeg, hebben ze gezegd. De stakkers. Alsof Balzac in zijn leven geprobeerd heeft om mooi en vriendelijk te zijn... Balzac was geniaal, Paul, geniaal. Hij stond ver en ver boven de mensen van zijn tijd. Hij was ruw en vreemd. En, en zo heb ik hem willen uitbeelden. Daarin heb ik niet gefaald. En het oordeel van dat stelletje raadsleden van Tours is mij vreemd. Ze hebben niet mij beledigd, Paul. Ze hebben de grootste schrijver aller even. Ze hebben Balzac beledigd. En dat vergeef ik hun nimmer. Zo kon Auguste Rodin rondlopen in zijn atelier. Ongedurig redenerend. Het beste was er maar om zijn gedachtegang niet te onderbreken... en maar te zwijgen. Soms werd zo'n redenering plotseling afgebroken... en klonk er de uitroep, stil, blijf zo staan. Dan pakte hij de klompen klei... en maakte hij in een oogwenk een afbeelding van iets dat hem getroffen had. Ja, zo was Rodin. Hij kreeg in Parijs een werkplaats... De Franse regering heeft hem niet geschonken. Hij werkt sommige maanden van het jaar in Meudon. In zijn ateliers bewegen zich de modellen rustloos heen en weer... omdat Roudin juist die bewegelijkheid in zijn werk wil laten uitkomen. Hij wordt ook ouder. Zijn roem is gegroeid en groeit nog steeds. Als hij zijn gedachten schept... zegt hij nadrukkelijk dat alleen iemand die zelf in staat is om zich los te maken van zijn omgeving... en zelf kan wegzinken in gedachten, in staat is dit te maken. En wie vanmiddag goed geluisterd heeft, kan zoiets nou wel begrijpen. De jaren gaan inmiddels voorbij. Rodin is 77 jaar oud. En we beleven de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Niemand denkt dan aan hem. Donkere volken hebben zich immers samengepakt boven zijn vaderland, boven Frankrijk. Schouder aan schouder staan de mannen in de loopgraven in de buurt van Meudon. Te midden van de slagvelden staat tegen de heuvels aangebouwd het huis van Roudin. Vlak voor zijn dood zegt hij nog tegen een vriend terwijl hij zijn werk overziet. Ik heb altijd mijn best gedaan. Ik heb in mijn werk nooit gelogen. Ik heb de waarheid lief gehad. Dan, in 1917... als de kanonnen bulderen... sterft de grote beeldhouwer. De klokken van Meudon bijen. Dat is niets bijzonders, vraag je. Hij gaat door bijna geen week voorbij. Of ze worden geluid voor de een of andere soldaat... die gevallen is voor zijn vaderland. Maar nu, in 1917 klinken ze anders. Ze vertellen van stad tot stad... dat de grote beeldhouwer Rodin gestorven is. Ze klinken droef en ze klinken blij. Want Rodin is wel gestorven... maar zijn werken liet hij ons na. Hoor de klokken bijen. Rodin, Auguste Rodin. En met deze beierende klokken eindigt een hoorspel, destijds bestemd voor de schoolradio, over het leven en werk van Auguste Rodin, de kunstenaar die werd geboren 12 november 1840 en overleed op 17 november 1917. Rodin heeft het zelf niet meer meegemaakt... maar Simon Carmichelt vertelt de geschiedenis rond het in 1891... door Auguste Rodin vervaardigde beeld van Honoré de Balzac... dat pas in 1939 zijn huidige plaats aan de boulevard Montparnasse in Parijs kreeg. Het is een mooi verhaal en verteller Carmichelt weet het bloemrijk over het voetlicht te brengen. Op de boulevard du Montparnasse in Parijs bevindt zich de doom. Een voormalig kunstenaarscafé waar grote schrijvers en schilders... in mijn jeugd schier aanraakbaar op het terras zaten. Het café ziet uit op een ongewoon standbeeld... aan de overkant van de straat. Het stelt de auteur Honoré de Balzac voor... gehuld in de lange, tot de grond neerhangende kamerjas... die hij altijd droeg als hij aan het werk was... Ik heb eens gelezen dat er dan een pistool naast hem lag... opdat hij zou kunnen schieten op ieder die hem wilde storen. Hij had geen telefoon. Die bestond toen nog niet. Ik vermeld dit en overvloede. Het stambeeld is van Rodin. Hij kreeg op 6 juli 1891 opdrachten te maken... Van het bestuur der Franse Vereniging van Letterkundigen, dat hem met twaalf stemmen voor en acht stemmen tegen had uitverkoren. Er waren meer gegaderden. Een aan de opdracht verbonden voorwaarde was dat het beeld in achttien maanden klaar moest zijn. Van Balzac bestond één overigens opmerkelijk goede foto. Uit 1842. Hij was in 1850 gestorven. Rodin wilde los van de gelijkenis ook het wezen van de schrijver stal te geven. Hij verdiepte zich in zijn boeken, las grote hoeveelheden beschouwingen die over hem waren geschreven, begaf zich naar Balzac's geboortestad Toer... Om het mensentype daar te bekijken, en begon toen naaktstudies te maken naar een model wiens gestalte met die van de auteur overeenkwam. De grondigheid zijn voorbereidingen had natuurlijk ten gevolge dat het beeld na 18 maanden niet klaar was. Toen hij er in 1894 nog steeds aan werkte, begonnen de moeilijkheden. Kranten gingen erover schrijven en uitte de veronderstelling... dat het wel nooit gereed zou komen. Deze voor Rodin ongunstige stukken waren geïnspireerd... door zijn artistieke tegenstanders... waartoe Falkière behoorde een beeldhouwer... die graag voor de opdracht in aanmerking zou zijn gekomen. Toen Rodin in 1898 de definitieve balzak in gips, eindelijk in de Salon der Société de Nationale des Beaux-Arts tentoonstelde, brak de herrie pas goed los. Zijn ontraditionele opvatting ontketende een ware hetze. Een solidariteitsverklaring van zijn medestanders, waartoe behalve Mayol, Monet en de Bussy ook de politieke vechtjas Clemenceau behoorde... kon niet verhinderen dat de Vereniging van Letterkundigen... het beeld weigerde en een nieuwe opdracht gaf aan Een door zijn vriendigen op het plan een publieke inzameling te houden... ten einde het te kopen en toch ergens in Parijs neer te zetten... wees Rodin van de hand. Hij hield zijn bazak zelf. En hij was al vele jaren dood... toen zijn zo omstreden visie op de schrijver... eindelijk op de Boulevard du Montparnasse... tegenover de doom een waardige plaats kreeg. Vandaar ben ik op een zonnige dag in Parijs... helemaal naar de Arc de Triomphe verwandeld. Een van de wegen die erop uitkomt is de avenue de Friedland. Als je die inloopt kom je al spoedig op een pleintje. En daar zie je, op een sokkel, de tweede Balzac van Parijs. Hij is ook in kamerjas gehuld, maar hij staat niet... doch zit met de benen over elkaar geslagen. Voor zich uitkijkend ziet hij aan de overkant van de straat het café Le Balzac. De bushalte aan zijn stenen voeten draagt ook zijn naam. En het onbeduidende beeld is van Falkière, die het mocht doen toen Rodin's werk was geweigerd. Maar ik betwijfel of hij in het hiernamaals wel zo blij is... dat zijn schepping niet tegelijk met hem verpulverde. Als oude man zei hij immers tegen zijn leerlingen... Ik heb mij vergist. Ik heb me altijd vergist. Rodin had gelijk. Dat is een troost voor schrijvers. Papierenvergissingen verdwijnen, maar steen is vreselijk hard. Ja, dat was Simon Kormichelt met een verhaal over een beeld van Auguste Rodin... in een bijdrage van de Avro, eerder uitgezonden in 1975. We reizen weer een beetje verder terug in de tijd en komen terecht bij een aflevering uit de serie Het Huis met de gekroonde karnton. Dit omdat het vandaag 53 jaar geleden is dat Daan van Olven, een van de uitvoerenden, in Hilversum overleed. Volgens de informatie die we op internet vonden stierf hij op 73-jarige leeftijd in een stadsbus. Een maand daarvoor werkte hij nog mee aan deze aflevering van de serie getiteld Met Niemand Over Praten. De twee andere acteurs zijn Alex Vaassen en Dick van Zand. Het huis met de gekroonde karanton. Een vervolgheurspel van Jel de Kuipers... naar zijn gelijknamige boek, geregisseerd door Jan C. Hubert. Tweede deel, met niemand over praten. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé, hey. oh, hé! Hey. Neemt u meneer Kwalek, senor... Seigneur Taborg, nou zie ik het pas. Goedemorgen, ik, ik, ik had u haast vergelopen. Kijk eens aan, Bart Pluimakker. Jij, ja, ja, mijn jonge vriendje liep in gedachten. Oh, dat heb je zo bij grote kunstenaars. Oh, Jij bent bij die meester Cornelijn. In de leer, ha? Ja, al twee weken, Senior Taborg. Nou, hij schijnt een hele beroemdheid te zijn. Een ware meester in de kunst. Is het waar dat hij voor week in twee dagen... een portret van meester Bonebakker heeft geschilderd? Zeker, senor. In twee dagen. <laughs> hij zal er heel wat verf voor nodig gehad hebben. <laughs> en dat in twee dagen. <laughs> Senior Bonebakker is niet even nee. de magerste. Nee. Oh, deze Cornelijn lijkt me een duivelskunstenaar. Dat is hij, senor de Borg... Zeker oh, nog eens zo leer. Oh, dan zou je ook rijk worden. En dat wil wat zeggen voor een schilder. Meestal is het armoe. Enfin, je hebt nog de tijd. Hè? Je bent toch zeventien, is het niet? Zeker, meneer. Net als Maarten. Ja, ja, ja. Zo, jongen, ik, ik, ik verbaas me er nog steeds over... Dat je vader zo, zo plotseling van mening is veranderd. En waar uh, is de reis al toe, als ik vragen mag. Naar uw huis? Ik kom maar even opzoeken, sinjeur. Oh, hij is thuis. Ja, ja. <laughs> je hebt er natuurlijk zo het een en ander te vertellen, hè? Nou, dag Bart. Ik hoop dat je een groot schilder wacht. Dag, sinjeur, de borg. Bedankt voor uw goede wensen. ja, ja, ja, ja. Ha. Ah. Nou, nou. De jonge meneer Ter Borg opent zelf de deur. Wat dacht je? Ik zag je aankomen. En jij bent hoogbezoek. zo. Kom, we gaan naar mijn kamer. Ik brand gewoon van nieuwsgierigheid. Nee, nee, nee. nee. We hoeven niet naar boven. Oh. Ik zit in het achterhuis op het ogenblik. Ruimte genoeg, maar een beetje saai. Hier. Kom, binnen. Je hebt een kamer als een burgemeester, kerel. Ach, ik mag niet ontevreden zijn. Ga zitten. Ik kan alles krijgen wat ik wil hebben, maar toch... Ja, zie je, ik... Ik, ik wou dat deze kamer de helft kleiner was. En, en dan moest hij lekker schommelen. En dan, er moest er patrijspoorten in zitten, waardoor je de zee zou zien deinen. Ik geloof dat jij zout water hebt in plaats van bloed. <laughs> zeg, wat een boeken. Wat een papieren. Oh, hou er op. Ik weet vandaag helemaal niet hoe ik er doorheen moet komen. Heb je het zo druk? Oh wel nee, het ligt aan mezelf. Ik heb er gewoon geen zin in en dan, dan gaat het niet. Och, euh, vader, begraaf me, beslist niet onder het werk. Ik, ik heb tijd genoeg, Ik maar... heb je vader gesproken zo even. Maar was erg aardig. Oh, dat is u ook wel. Hij moest alleen goed vinden dat ik naar zee ga. Maar, maar hij wil er nog steeds niet van horen. Ja. Uh, vertel jij eens, hoe staat het met je oude verfpiraat? Valt het je? Ja. Uh, ja. Ja, dat, dat is te zeggen. Of uh, toch niet zo? Jawel. Maar... Kijk... Die meester maar beviel me eigenlijk niet zo erg toen ik hem voor het eerst zag. En nogal verwaand leek hij me. Ja, ja. Overdreven. Ja, dat, dat vond ik ook. Ik was er toch bij? Ja. Nou, we hebben ons beide vergist. Het is een beste man. Ik ben al nou twee weken bij hem en... Ja, ja ik mag hem met ja. graag. graag. Ja. Dat is toch plezierig? Zeker. En hij is helemaal niet verwaand. Maar als hij het wel was, zou dat best te begrijpen zijn. Jonge Maarten, wat kan die knaap schilderen? Onbegrijpelijk. In twee dagen heeft hij die dikke bonenbakker geschilderd, zegt vader. Heeft hij ook? Ik heb het schilderij gezien. Het is haast niet te geloven, sprekend. Of die zo uit de lijst zou kunnen stappen. Dat zal me dan een dreun geven. <lacht> Ze zeggen dat zo ongeveer 300 pond weegt. Ja, het heeft ook een dreun gegeven. Ha, hij zakte door een stoel toen hij nog geen vijf minuten binnen was. <lacht> <lacht> Hebben jullie zulke slechte stoelen daar? Ja, jongen. Meester Cornelijn heeft meubelen waar je in een paleis mee voor de dag kan komen. Ja, Maar de poten waren te dun voor zo'n gewicht. <lacht> Was hij niet razend, Bonenbakker? Oh, hij nam het toch al goed op. Vooral toen hij een grote roeme wijn voor de schrik had gekregen. Oh. Bezeerd heeft hij zich niet. Want meester Cornelijn zei dat hij stuiter als een kaatsbal. Oh. Ja. Ben je er niet bij geweest? Ja, jammer genoeg niet. Oh, dat lijkt me een gezellige boel dat we jullie... Wat blijf je nou met je ja-ja-das te zeggen? Ach, die Cornelijn is een beste kerel. Maar, maar er is iets vreemds aan hem. Iets wat ik niet kan thuisbrengen. Wat dan? Of hij het een of ander geheim heeft. Nee, ik, ik bedoel niet dat hij iets slechts te verbergen heeft. Maar toch, er is iets. Verdraaid, joh. Het, het wordt spannend. Ga door. Ik heb zo het idee dat het iets te maken heeft met dat vlugge schilderen. Wel, dan sta je toch iedere dag met je neus bovenop? Je bent op je minder leer. Ja, dat ben ik ook. Maar ik heb niet gezien hoe hij dat doet met die portretten. Ik ben er wel bij als hij ze afwerkt. Maar hij wil nooit gestoord worden als hij een klant heeft. Dat heeft hij maar uitdrukkelijk gezegd. Ik mag er niet bij zijn. Ik mag pas bij hem komen als hij me roept. Nou? Ik zou het ook niet prettig vinden op mijn vingers gekeken te worden. Maar waarom heeft hij me dan in de leer genomen? Geeft hij je dan geen les? Natuurlijk wel. Maar nooit eens een atelier. Ik heb een afzonderlijke werkkamer. Op zolder. Nou, of ik les heb. Als iemand de handen heeft, vliegen de stukken eraf. Ik geloof dat je bij hem meer in een uur meer leert... dan bij een ander in een dag. Nou, wat heb je dan te mopperen? Ik kan dat allemaal zo vreemd niet vinden. Grote meesters schijnen wel vaker uh, vakgeheimen te hebben. Ach, ja, maar... Ja, ik begrijp het wel. Je hebt in dat huis natuurlijk niet veel gezelligheid. Je, je kunt nu eenmaal niet de hele dag schilderen. En hij zal, als hij druk bezig is, dan, nou ja, dan, dan vervel je je. Vervelen? Ha, geen sprake van. Jongen, ik zal jou eens wat vertellen. Stel je voor dat je een reis naar de oost maakt. Kun je je dat voorstellen? Nou, of ik al vijf keer heen en weer was geweest. Goed. En dat je dan nog een tijd naar de west zou gaan. Kun je dat ook voorstellen? Man, maakt me niet wild. Ik doe niet anders. Prachtig. En dat je ook nog een jaartje naar Afrika zou gaan. Wacht hou op. Waar wil je heen? Wel, als je dat allemaal wilt zien... hoef je beslist niet maandenlang op zo'n schommelende schuit over het zoute water te dobberen. Je gaat gewoon naar de Heerdegracht. Naar meester Cornelijn. Ach, waanzin. Vast niet. Zijn hele huis staat vol dingen uit alle werelddelen. En die heeft hij daar zelf vandaan gehaald. Hoe het er in die vreemde landen uitziet... en wat voor mensen er wonen... dat kun je zien op schilderijen en tekeningen die hij er heeft gemaakt. En hij heeft wapens, joh. Wapens? Ho, uit alle landen. speren, bogen, schilden, pijlenkokers, prachtige zwaarden en pistolen. Jongen. ja, En de vreemdste schelpen en steensoorten. Ja, ook ruwe edelstenen, die hij zelf heeft gevonden. En wat er in de verre streken rondloopt aan dieren... dat hangt in zijn huis opgezet aan de muur of het staat op de vloer. Nee. Ja. Toen ik de eerste dag over de drempel ging, was ik bijna teruggesprongen. Man, daar stond een levensgrote leeuw, leeuw met een open muil waar je koud van werd. Tanden als dolken. Ja, hij was natuurlijk zo dood als een pier, maar eerlijk, <lacht> nee, ik schrok mijn ongeluk. Konalijn lachte zich slap. <lacht> en toen? Nou, ja. nou ik, ik lachte pas toen hij zijn bepluimde hoed op de kop van het beest gooide. D dat deed hij altijd, zei hij. Maar een halve minuut later schrok ik weer. Daar lag een krokodil in de gang. Nee. Ja. Wat een huis. Ja, hij heeft nog veel meer. Hij heeft een uh, opgezette tijger en uh, slangen. Slangen. Zeggen dat het allemaal erg vreemd voor me was de eerste paar dagen. Zijn bedienden zijn natuurlijk aan al die eigenaardigheden gewend. Bedienden? Heeft hij niet. Alleen een paar malen in de week een oude vrouw die de boer schoonhoudt. Ja, maar er zal toch ook wel iemand zijn om te koken? Jullie moeten toch eten? Meester Cornelijn kookt zelf. Hij braat en hij bakt als de beste. Wat vertel je me nou? Zo'n deftig heer die zelf voor kok speelt? zeker. Hij zal toch geen opperkok geweest zijn in plaats van hofschilder? Nee, nee, nee, dat schilderen van hem is wel in orde. Dat heb ik je al gezegd. En dat zal niet lang meer duren, of hij is een beroemdheid. Kan ik kan het heel goed met hem vinden. Nee, dat is het niet. Ja, hoe is, wat is het dan wel? Ach, ik, ik kan het eigenlijk niet goed zeggen. Maar toch. Nou? Hij doet dingen die ik niet begrijp. Dingen die. Ja, die geloof ik niets met schilderen te maken hebben. En ja, wat dan bijvoorbeeld? Wel, stel je nou eens voor dat je vader tegen je zegt dat hij de stad in gaat. Ja. Hij gaat weg en je hoort de voordeur dichtslaan. Kun je dat volgen? Helemaal. Het is niet zo bar ingewikkeld. Nee, nee, maar nou komt het. Kijk, ik ben echt niet zo wantrouwend of nieuwsgierig, maar... Door al die geheimzinnigheid van hem ben ik toch meer op zijn doende laten gaan letten... dan ik anders gedaan zou hebben. Ja, dat spreekt vanzelf. Dat zou iedereen toch doen? Goed. We waren dus zover dat je vader het huis door de voordeur heeft verlaten. Hm? Maar nou merk je dat hij een kwartier later... door een achterdeurtje de tuin binnenkomt... en daar in een schuurtje verdwijnt waar die urenlang blijft. Hoe zou je dat vinden? Nou, wij hebben geen schuurtje in de tuin. Maar... Uh... Als we er een hadden en vader zouden urenlang in wegduiken... zou ik dat vreemd vinden, ja. Tenminste... Tenminste wat? Tenminste, als ik niet zou weten wat hij daar uitspookt. Juist. En zo is het nu met meester Cornelijn. In zijn tuin is wel een schuurtje. Maar daarin is niets te vinden dat met schilderen te maken heeft. En ook niets anders waar je mee kunt bezighouden. Er is alleen wat tuin. Een timmergereedschap, Verder niks. Zelfs geen stoel waarop je zou kunnen gaan zitten om ergens rustig over na te denken. Misschien gaat hij op de grond zitten. Ja, misschien. Ja, luister nou toch eens even. Ik luister. De eerste maal zag ik het toevallig. Ik had niet van zin om te werken. Ik keek wat uit het zolderraam aan de achterkant. En toen zag ik hem door het poordeurtje de tuin binnenkomen. Hij verdween in het schuurtje. Maar daar is hij niet meer uitgekomen. Dan moet hij er dus nog in zitten. Nee! Dat is het nou juist. Hey, ik, ik was nieuwsgierig. Dat wil ik je wel bekennen. Ik heb zo ongeveer een uur voor het raam gestaan. En toen hoorde ik de voordeur opengaan En hij kwam binnen, zoals hij er ook was uitgegaan. Door de voordeur dus? Ja, door de voordeur. Het nou, is toch dood eenvoudig. Jo, je hebt zitten slapen voor het raam. Om je de waarheid te zeggen... ik dacht de eerste keer ook dat ik me had vergist. Maar Maarten... Zoiets kan je één keer overkomen, maar geen drie keer. En dat begin ik toch wel vreemd te vinden. Ja, dat is gek. Zeg, kun je vanaf de straat nogal gemakkelijk in de tuin komen? Oh, ja, wat dat betreft, daar is niks geheimzinnigs aan. Langs één van de zijkanten van het huis is net als hier bij jullie een soort steegje. Aan de straatkant is dat steegje afgesloten met een deur. Als je er doorloopt, dan heb je links de muur van het huis van de buren... Ja. en rechts die van het huis van Cornelijn. Aan het eind kom je bij de muur van zijn tuin. In die muur is dat poortje. Ach, dat is dus eenvoudig genoeg. Nee, ik begrijp alleen niet hoe die zonder uit het schuurtje tevoorschijn te komen... weer op de straat komt, waarna hij dan het huis binnenwandelt alsof er niets is gebeurd. Tja, dat is toch wel vreemd. Zeg, zou er onder die schuur misschien iets zijn? Onder de vloer bedoel ik, een, een, een geheime gang of zo? Ja, daar heb ik ook al aan gedacht... Heb je die schuur wel eens goed onderzocht? Van binnen? Nee. Nee, ja, ik ben er wel eens in geweest. Om een hamer voor de meester te halen. toen hij een schilderij moest ophangen. Je begrijpt wel dat ik als die thuis is. niet in de schuur kan gaan neuzen. En als die niet Dan thuis kan is. Dan ga je elk ogenblik opduiken. Ja. Nee, nee, nee, ik wil helemaal niet snuffelen. Maar joh, ik ben toch wel nieuwsgierig. Allicht. Er moet onder de vloer iets zijn. Goed, een gang. Ja, maar die zou dan naar buiten moeten voeren. Uh, naar de straat bedoel ik. Maar hij kan toch maar niet zo ergens uit de straat opduiken. Of, wacht eens. Hij zou in een ander huis moeten uitkomen. Daar hebben we het. In een ander huis. En daaruit kan hij dan gewoon naar buiten wandelen. Dat kan. Ja. ja maar ik zou niet weten welk huis dat zou moeten zijn. Links en rechts wonen deftige burgers... Dat zijn geen mensen voor verborgen gangen. In huis van ons af woont zelfs de onderschout. Je weet wel, Baudijn. De onderschout? Ja. Wel, daar zeg je zo wat. De schouten onderschout en de schoutendienaars hebben vaak geheimzinnige zaken te doen. Wie weet is die meester Cornelijn van jou wel een, een, een geheim verspiedig voor de schout? Mm. En dan kan hij maar niet zo bij de onderschout binnenlopen. Dan had iedereen het dadelijk door. Dan zou een geheime gang dus best van pas komen. Eh, eh, wat slim. Dan zou die toch door die gang ook weer terug moeten gaan. Als die niet gezien mag worden als die binnen gaat... geldt hetzelfde bij het naar buiten gaan. Nou, jij weer. Zou die Conalijn misschien slechte dingen doen? Dingen die het dagwicht niet kunnen verdragen? Nee, nee, dat denk ik niet. Waarom zou die mij dan in de leer hebben genomen? Iemand die slechte dingen doet heeft liever geen pottenkijkers over de vloer. Maar toch... Nou? Toch wil ik weten wat hierachter zit. Oeh, nou moet ik weg, joh. Ik moet om twaalf uur terug zijn voor de les. Zeg, Bart, als ik je kan helpen. Helpen? Waarmee? Nou, twee weten meer dan één, zou ik zeggen. En je kunt toch nooit weten? Mocht je me s'avonds nodig hebben, ga dan achterom door de tuinpoort. Als je tegen mijn raam tikt, hoor ik je wel. Waar is dat goed voor? Nou, als je s'avonds laat aan de voordeur belt, staat het hele huis op stelt... en dan moet ik alles gaan uitleggen. Ah, juist. Begrepen. Maar, denk erom, Maarten. Praat met niemand over deze dingen. Het blijft onder ons. Dat spreekt vanzelf. Wat dacht je? Dit was het tweede deel van ons hoorspel, Het huis met de gekroonde karanton, geschreven naar zijn gelijknamige boek door Jelte Kuipers. Bart Pluimakker wordt gespeeld door Dick van Zand en Maarten Terborg door Alex Vaassen junior. Vader Terborg was Daan van Olleven en de regie had Jan C. Hubert. Dat was een aflevering uit de hoorspelserie Het Huis met de gekroonde karanton. Een bijdrage van de VARA, eerder uitgezonden een maand voordat de acteur Daan van Olven op 12 november 1959 overleed. Hij was toen 73 jaar. Eerder op 18 augustus 1886 geboren in Rotterdam, waar zijn vader directeur was van de Rotterdamse Schouwburg. Ander bijzonder talent van Nederlandse bodem, maar met een Zweedse inslag... was Cornelis Vreeswijk, de in Eemuiden geboren zanger en liedjeschrijver... die met zijn ouders naar Zweden verhuisde toen hij 13 jaar oud was. Zweden, ook het land waar hij op 12 november 1987 overleed. Geen poker, geen gin En een bar stap ik nooit meer in ja, ik was een druktemaker, maar nu heb ik gewoon geen zin. Een pijpje bier, dat kan. En een stikkie, oog zo nou en dan. Vroeger had ik wel problemen, daar begin ik nu gewoon niet aan. Nee, ik kan het me haast niet herinneren hoe ik het in vroeger jaren deed. Ik was een boeman voor alle kinderen, boeman met een hoofdletter B. Morgens had ik geen vut, s'nachts gebruikte ik mijn grootste geschut. Ja, ik was een wijvenjager, maar wat heeft dat nou voor nut? niet herinneren hoe ik het in vroeger jaren deed ik was een boeman voor alle kinderen boeman met een hoofdletter b morgens had ik geen voet, want s'nachts gebruikte ik mijn grootste geschut ja ik was een wijvenjager maar wat heeft dat nou voor nut ja ik was een druktemaker maar wat heeft dat nou voor nut Cornelis Vreeswijk, hij overleed op 12 november 1987 op 50-jarige leeftijd. Vorig jaar november ging in Zweden een film over zijn leven in première getiteld Cornelis. En met hem ronden we dit uur Vlucht in het Verleden bij Max op Radio 1 af. Na het NOS-journaal van drie uur, tweede uur van nachtvluchten van zaterdag 12 november 2011. Tot straks.